Vijf uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Leers betreurt misverstand over Mauro. Veiligheid grote bouwprojecten onvoldoende, zegt onderzoeksraad. Man vrijgesproken van SOA-besmetting Kleuter. <totstuken>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 Partijen in de bouw maken vaak geen goede afspraken over veiligheid bij grote projecten. En als er afspraken zijn, worden die niet voldoende nageleefd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad deed onderzoek naar aanleiding van het instorten van de in aanbouw zijnde woontoren de B-Tower in het centrum van Rotterdam. Dat was in oktober 2010. Daarbij raakten vijf bouwvakkers gewond. Volgens de onderzoeksraad spreken aannemers en onderaannemers bij grote projecten onderling niet goed af wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. Vooral in situaties waar partijen al lang met elkaar samenwerken, is de verleiding groot om erop te vertrouwen dat het wel goed zal gaan. James Murdoch stapt op als hoofd van de Britse omroep B-Sky Hij wil niet dat de omroep schade ondervindt van zijn rol in het afluisterschandaal bij de sensatiekrant News of the World. Murdoch werd bedolven onder kritiek toen bekend werd dat de krant bekende Britten had afgeluisterd. In een verklaring aan het Britse parlement vorige maand gaf hij toe dat hij meer had moeten doen om het afluisterschandaal te voorkomen. In februari stapte hij al op als topman van News International de Britse krantentak van het bedrijf van zijn vader Rupert Murdoch.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 Als de minister en de burgemeester het niet eens worden... kan de minister van Justitie de burgemeester een aanwijzing geven. Leer ziet dat als uiterste middel. De Russische zakenman Godorkovsky krijgt geen gratie... van vertrekkend president Medvedev. Godorkovski zit sinds 2003 in de gevangenis voor fraude en belastingontduiking. Hij was als zakenman zeer kritisch over de toenmalige en nu weer aanstaande president Poetin. Met VDF had opdracht gegeven om de veroordeling van Godorkovski en 31 anderen nog eens tegen het licht te houden. Juridische experts hadden gezegd dat Godorkovski geen schuld hoefde te bekennen om eerder vrij te komen. Met VDF is het daar volgens een adviseur voor de mensenrechten niet mee eens. De grote heidebrand bij Radio Kootwijk is mogelijk aangestoken. Dat zegt de politie, die in samenwerking met de brandweer... sinds zondag bezig is met onderzoek in het natuurgebied. Bij de brand ging 100 hectare heide in vlammen op. Vanwege de omvang van het gebied kan het lang duren... voor de oorzaak van de brand is gevonden. Er is nog geen dader in beeld. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt... met wat tijd tot tijd wat regen. Minima vannacht rond 4 graden. Morgen overwegend bewolkt, zijn op veel plaatsen regen. Het wordt 8 tot 13 graden de dagen daarna droog. Temperatuur dan rond 11 graden. BB Verkeersinformatie. Een avondspits met weinig bijzonderheden. De meeste files zijn 3 tot 4 kilometer lang. De meeste staan trouwens rondom Rotterdam en Utrecht. Een paar langere files op de A12, Den Haag richting Arnhem... bij Driebergen 5 kilometer... en op de A12 richting Duitse grens... tussen de knooppunten Grijshoord en Velperbroek 8 kilometer... Op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenissen en Pernis 6. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Knopen-Lunette en Beeldhoven staat 7 kilometer. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 6 minuten over 5. Zo, Chibbe Joustra en een reactie van Brinkman, Elko Brinkman van Bouwend Nederland, over de risico's van grote bouwprojecten in Nederland. Eerst nieuws uit de vakbondwereld. De Christelijke Politievakbond ACP richt een nieuwe koepelorganisatie op. De vakbond nodigt andere vakbonden uit om mee te doen in de algemene vakcentrale. Voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP wil dat vakbonden zich veel meer met de belangen van leden gaan bezighouden. Nu zijn ze nog te veel bezig met politiek bedrijven. Gerrit van de Kamp. Waar wij op ons richten zijn de sectoren zelf. Wij vinden ook dat daar meer ruimte moet komen. Dat politiek en kabinet daar veel meer regelruimte neer zou moeten leggen... als dat het nu het geval is. Uh, want nu gaat alles via centrale akkoorden en uh, via centrale overlegtafels. Terwijl dat vaak helemaal niet past op wat mensen nodig hebben. En wij willen dus maatwerk wat meer past bij die sectoren. En uh, zodat werknemers in die sectoren goede belangenbehartiging krijgen. Alex u zegt, wij willen dichter op de leden ons gaan organiseren. En niet zozeer hier. We staan nu midden in Den Haag vlak met onze rug naar de Tweede Kamer, naar de politiek. Eigenlijk staat u dat dus ook. U hoeft niet zozeer iets met, uh, met de politiek te maken te hebben... met centrale akkoorden, met als het gaat om bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Dat hoeft allemaal niet meer hier in Den Haag. Dat overleg met werkgevers en politiek vindt u niet nodig. Dat heeft voor ons niet de prioriteit. Wij willen dat het in sectoren gebeurt... en dat het kabinet en werkgevers veel meer scheppend bezig gaan... zodat we in sectoren het maatwerk kunnen leveren wat wij denken dat nodig is... en dat die belangenbehartiging daar plaatsvindt. Politiek is politiek... En op het moment dat zij een advies gevraagd of ongevraagd van ons verwachten, dan kunnen ze dat krijgen. Maar dat hoeft wat ons betreft niet via de CER of via een andere overlegtafel. Dat kunnen we ook zo doen. Maar de bedoeling is om de belangen van de mensen op de werkvloer, bij politie, brandweer, defensie, misschien ook onderwijs en andere sectoren zo goed mogelijk te behartigen. En dat moet op die manier. Nu is er al een aantal maanden een flinke discussie gaande binnen de FNV om een nieuwe vakbeweging, de nieuwe vakbeweging, op te richten. Ergens in juni komt er een oprichtingscongres. U had toch ook kunnen wachten en zeggen van nou daar haken wij mooi bij aan. Want ook die organisatie zal zich veel meer naar de leden toerichten. richten. Waarom doet u dat niet? Nou de informatie en de discussies die wij daarover zien en uh, volgen, uh, hebben wij niet het beeld dat het die kant op gaat. Uh, daar heb er geen vertrouwen in? Het is niet onze discussie. Het is de discussie van het FNV. En wij voeren onze eigen discussie, namelijk die van de specifieke sectoren. En op het moment dat wij dat langs deze wijze organiseren... zijn wij er zeker van dat dat een succes wordt. Maar eigenlijk zegt u, want u snoept een beetje natuurlijk van die FNV-bonden... die eigenlijk zouden moeten aanhaken bij de nieuwe vakbeweging. Nu zegt u eigenlijk, kom maar lekker bij ons. De vakbonden zijn de leden. De mensen in die sectoren die goede belangenbehartiging willen... en die willen maar één ding, zeg herkend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 Vorig jaar was het de Golfsvesten. Veste. In 2006 het Bos- en Lommerplein. In 2003 de Amers centrale Ernstige ongelukken in de bouw. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is er structureel iets mis. Dat zegt de Raad na onderzoek naar een ongeluk in 2010 in Rotterdam. Waarbij een gedeelte van een woontoren in aanbouw instortte. Hendrik Willem -Hofs sprak vanmiddag met de voorzitter van de Veiligheidsraad. Nee, juist, hij heeft onderzoek gedaan naar het instorten van de B-tower in oktober 2010. Hoe is dat nou precies gebeurd? Wat er gebeurd is, het, is een gebouw, het was een gebouw in aanbouw waar een vloer werd gestort. Een vloer op de derde verdieping. Als je zo'n vloer stort, dan moeten daar uiteraard constructies onder staan die, die zoiets ondersteunen, want er komt opeens een heel gewicht bij. Die constructies, dat waren stijgerconstructies... die waren niet goed in elkaar gezet. Waar het hierbij om gaat, dat is dat, dat de diagonale verbindingen ontbraken. U weet als u zelf een boekenkast in elkaar zet en, en je hebt de achterwanten niet in zitten, dan, dan slaat hij zo om. En in wezen is dat, wat dat, is dat wat er gebeurd is. En wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, daar, daar zijn een, een, een aantal mensen verantwoordelijk voor. en Ik denk dat dat de kern van het probleem is. Uiteraard is een stijgerbouwer verantwoordelijk. Maar voor veiligheid en dergelijke is ook de opdrachtgever verantwoordelijk. Is ook de hoofdaannemer verantwoordelijk. Wat je in deze casus ziet, dat is dat, dat veel mensen verantwoordelijk zijn. Maar niemand voelde zich echt verantwoordelijk. Is dat iets wat vaker in de bouw gebeurt? Want u heeft ook bij het rapport een bijlage gevoegd... waarin je ziet dat er ja, bijna ieder jaar wel grote incidenten zijn. We hebben inderdaad een opzomming gegeven van de incidenten van de laatste tien jaar. Dat zijn verschillende incidenten. Dat, dat, soms gaat het over gevelplaten, soms gaat het over daken. Uh, soms balkonnen, een balkon wat, wat, wat naar beneden stort. Uh, maar we zien dus dat, wat heet de constructieve veiligheid... dat die de laatste jaren uh, met een zekere regelmaat in het geding is. Nu heeft u ook al in het verleden gepleit voor bijvoorbeeld een hoofdconstructeur. Iemand die verantwoordelijk is voor uh, die constructie. Ja, die is er niet gekomen. Is er wel iets veranderd in de bouw? Er is wel het een en ander veranderd. De brancheorganisatie heeft geprobeerd om, om nadere voorschriften... nadere afspraken te maken over constructieve veiligheid. Er is gepoogd om, om nadere afspraken te maken over de keten heen. Maar we moeten constateren dat het voor een deel bij goede wil blijft. U heeft al een keer een gele kaart getrokken voor de bouwsector. Is dit een tweede gele dus een rode kaart? Uh, dit is, nou, laten we de, de, de, de, de volgende kaart maar in, in, de, in de voetbalsfeer uh, zien... of we die moeten aardelen. Die de bouw goed kennen, niet echt verbaasd zijn dat zoiets gebeurt. Dat, dat is toch een teken. Want. Twee, we zien een heel gering leervermogen van de sector. En het de derde, wat ons toch ook zorgen baart... is het feit dat wij leggen onze rapporten altijd in concepten inzagen... kunnen bedrijven reageren. Onze rapporten zijn er om van te leren. En als we dan uit de bouwsector eigenlijk alleen maar bijdragen krijgen... die geïnspireerd zijn door aansprakelijkheidsafwenteling... door de angst dat het geld kost... en eigenlijk helemaal niet geïnspireerd zijn... van ja, hoe is dit nu gekomen... en hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen dan stelt mij dat niet erg gerust. Wacht is op een volgend incident. Als de zaken niet beter worden opgepakt... dan kun je wachten op een volgend incident. Chippe Joustra was dat over zijn zorgen om de bouw. Hier praten we verder over met Elke Brinkman... voorzitter van Bouwend Nederland. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, meneer Joustra geeft het voorbeeld in Rotterdam van twee jaar geleden... en constateert daarbij veel mensen verantwoordelijk... maar niemand voelde zich verantwoordelijk. Herkent u zich daarin? Ja, het is een pijnlijk incident dat uh, eens te meer uh, weergeeft hoe lastig het is om in zo'n keten. Uh, niet alleen afspraken te maken. waar absoluut naar aanleiding van het vorige incident. Uh, ook hard uh, aan is gewerkt. Niet alleen door de uitvoerende bouw, maar ook door mensen aan de ontwerpkant. mensen die de materialen leveren, de stijgenbouwers. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk op het concrete project, man voor man, vrouw voor vrouw. ook je aan die afspraken houden. En kennelijk moeten we nog een aanvullende inspanning uh, doen om dat nog beter tussen de orde te krijgen van de mensen. ...op de bouwplaats, maar ook op het kantoor die daar toezicht op uh, houdt. Voordat, voordat die inspanning wordt gedaan, eerst terug naar de oorzaak. Waar is dat fout gegaan? Want het is dus niet gebeurd de afgelopen jaren. Wat, wat dit incident, het dus, spijtige dus incident, leert, is dat bij de feitelijke uitvoering, en bijvoorbeeld zich niet heeft gehouden aan de, aan de regels voor stijgerconstructies, die waren aangepast naar de aanleiding van de vorig voor... Maar het uh, voorbeeld was tekenend voor de bouwsector. Er zijn veel meer grote projecten waarbij dit ook fout gaat. Ja, nou, maar waar we het hier over hebben, uh, is dat wij kennelijk uh, nog meer inspanning moeten verrichten om de mensen die... Als de regels geacht worden te kennen... en ook met hun professionaliteit weten hoe ze daar in principe mee om moeten gaan... om nog beter te zeggen, ja, je moet echt uh, met elkaar... want dat is natuurlijk niet alleen een stijgerbouwer die daar is... maar er is ook iemand die met het beton bezig is... die, iemand die met de tekeningen in de hand daar uh, rondloopt... met elkaar communiceren. Niet denken dat het automatisch gaat... en dat de ander het wel zal hebben gedaan zoals het wordt. En dat is een kwestie van bijna cursussen geven... voortdurend mensen uh, opnieuw naar opleidingen sturen. En daar zullen we dus nog meer aan moeten te doen. Uh, naast nog eens een keer opnieuw uh, de regels misschien strikter uh, maken, zodat er een soort uh, ja, reserveruimte als het ware in zit, dat de stijger niet alleen een ton kan dragen, maar misschien wel, ja, ik noem iets, een ton ja, en kom je ook niet uit dan bij zo'n hoofdconstructeur voor grote bouwprojecten. Want waarom is die er dan nog niet? Ja, maar de, de, dan praat je dus over de, de, het feit dat één meneer of mevrouw verantwoordelijk wordt gemaakt, maar die maakt niet en de tekening, en de materialen, en die komt dan niet het betonstort en die komt dan niet de stijgers aanleggen. Je hebt altijd weer mensen nodig die dat uitvoeren. En dan kun je wel bij iedere meneer of mevrouw een mannetje eh, of een vrouwtje zetten om dat te controleren. Waar het om gaat, is dat uiteindelijk de uitvoerende meneer of mevrouw. ...zich aan de, aan de regels houdt. Dat geldt in de operatiekamer, dat geldt bij de brandweer. En ja, het is mensenwerken. Het is, mensenwerk, het is uh, vaak uh, iets wat niet in de fabriek uh, helemaal klaar wordt gemaakt. Wel ten dele, maar het moet dus ter plekke ook uh, in elkaar worden gezet. En dan ben je toch afhankelijk van de mensen die daar... In de praktijk met de uitvoering bezig zijn. Ja, nu zegt cursussen geven, nog meer voorlichting. Uh, als we meneer Joustra zo horen over de mentaliteit uh, van de bouwondernemers. Hè. Hij zei: We hebben concepten van het rapport gestuurd. en we krijgen in feite alleen maar juridische bij, bij, bijdragen terug. Heeft u er wel nou, vertrouwen in? Ik ga dat in... rapport uh, bestuderen. Ik heb ook contact gehad met de heer Joost, uh, eerder en gezegd. Ik wil ook uh, nadrukkelijk met, met onze organisatie, met de onderzoekraad om tafel, wat wij verder nog kunnen doen. Ja, maar heer, herkent, de... u, herkent u dat er vooral juridisch uh, wordt gereageerd van oh, we zijn bang voor claims? Ja, wij leven in een, in een tijd met dikke aanbestedingscontracten waar ieder foutje bij wijze van spreken wordt afgedicht door, door twee kanten. Dat is natuurlijk dus niet de manier waarop bouwers graag werken. Maar in de juridische wereld zijn we helaas terechtgekomen. Het dus is niet alleen juridische zeggen... wereld, maar het is ook een gering leervermogen. Dat zijn de letterlijke woorden van meneer Joostra. Ja, wat ik, daarom begin ik ook over cursussen aanvullende opleidingen mogelijk ook nog. De regels, hoe je een stijger in dit voorbeeld uh, moet maken en elkaar moet, uh, moet zetten. Uh, uh, wij, wij moeten nog meer leren, dat herken ik. En uh, ik neem dat uh, ook ter harte. Ik heb eerder met uh, de heer Jouwstad erover gesproken. Dus uh, het komt in die zin voor mij niet als een, uh, een verrassing. Maar wij willen dat ook nu het rapport in handen hebben. Dat regel voor regel met hem doornemen en daar aanvullende maatregelen voorbereiden. Met de hele keten, met de hele keten. Daar gaat u mee aan de slag. Elko Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Straks Duitsland en Zwitserland vliegen elkaar in de haren over belastingen op spaargeld. Jolande van den Velden bij de ANWB. Het is een niet al te drukke avond. Spits Bij elkaar staat er 90 kilometer file. De meeste verdraging bij Utrecht en ook bij Rotterdam. Het is dus net wel na een redding geweest op de A15 van Rotterdam naar Gorkem. Bij Alblasserdam staat 3 kilometer. De rechter reisrok is dicht. Het is langzaam rijden stilstaan op de A27, Utrecht richting Almere. Dus we het lunetten en Beeldhoven over 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Dan geven we u nu een naam om te onthouden. Jurre Hermans. Deze jongen van 11 jaar uit Nederland... heeft een eervolle vermelding gekregen bij de Wolfson Economic Prize. Dat is een vooraanstaande prijs voor economen. Er was een prijsvraag uitgeschreven om de eurocrisis op te lossen. En Jurre uit Bredenbroek kwam met een oplossing voor Griekenland. Dat werd zeer door de jury gewaardeerd. Ze belonen dat met een eervolle vermelding en 100 euro. Dag Jurre. Hoi. Uh, je hebt dus een, uh, een, een, een oplossing bedacht voor een schuldenprobleem van Griekenland. Wat is jouw idee? Nou, dat alle Grieken hun euro's inleveren en krijgen ze de drachmen. Die euro's gaan dan naar de regering en de regering betaalt ze dan aan de bedrijven waar ze schuld aan hebben. Euro's inleveren aan de regering die dan weer drachmas uitkeert aan de Grieken zelf. En dat, heb je, dat idee heb je ook, daar heb je ook een tekening van gemaakt. Hoe ziet die eruit? Die ziet er gewoon uit. Zo'n beetje als ik zeg, maar dan met poppetjes en nou. En wat zijn de gezichten van de Grieken die dan hun geld moeten inleveren? Sip. Sip? <laughs> Want? Dat ze de wagens moeten inleveren. En hoe kwam je erbij om dit te doen, Jurre? Ik keek eens naar het acht uur, jana En toen zei ik tegen mijn vader en moeder zo... Waarom doen ze dat niet? Of, of, en dat, en dat. En die oplossing, die zagen jou, zag jouw vader en moeder wel zitten... want die hebben jou geholpen met het in het Engels vertalen, hè? Ja. En hebben ze jou ook nog geholpen bij het bedenken van deze oplossing... of komt het helemaal van jou zelf? Alleen een heel klein stukje. Niet dat. Bijvoorbeeld als bij hun stelde invraag... en dan moest ik daar zeggen wat er dan zou gebeuren... Oké. Okay. Hey, wat wil jij later worden, Jurre? Directeur Directeur van? Een dierentuin. Oh, van een dierentuin. Wat grappig dat je je dan, dan met de euro bezighoudt. Dat zeggen heel veel mensen. Ik, ik, volgens mij luistert premier Rutte wel mee... die in het Katshuis uh, hard uh, aan het praten is... over het oplossen van de Nederlandse problemen. Jurre, wat is jouw beste advies aan de Nederlandse premier? Eh... Uh, hmm. Gewoon bezuinigen en zo. Ja, bezuinigen. Ja, want het is wel. Het, dat vond ik het knappe van jouw idee. Want dat omraden van euro's naar drachmes en dan uitkeren. Dat is wel de bedoeling voor de Griekse regering om die schulden af te betalen. Je hebt zelf ook nooit schuld bij andere vriendjes? Nee. En je krijgt nu 100 euro hè? Van, van, vanuit Engeland. Wat ga je daarmee doen? Dat weet ik nog niet. Beleggen misschien? Nee, ik weet het nog echt niet. Nee. Jurre, jij wilde volgens mij uh, buiten gaan spelen. Groot gelijk heb je. Is, is je vader er ook? Ja. Mogen we die ook nog even? Oké. Okay. Dag. Dag. Wat? Met je lis. Ja, meneer Hermans, nog even met Tim over die kent Lucella Carrasso hier. Ja? Nou, u zult wel ontzettend trots zijn op uw zoon. Uh, ja, inderdaad. En, uh, ja, vooral uh, verbaasd. Het was inderdaad zijn, zijn eigen idee. Dat Kun je ook wel zien, volgens mij is de uitwerking doorgestuurd of zo. En uh, ja, hij gelooft er zelf in dat dit uh, de, de oplossing kan zijn. En hij, en hij roept altijd dat als ze zich goed aanhouden... mogen ze we weer een keer terug naar de euro. <lacht> oh, dat nog wel gelukkig. Dat nog wel gelukkig, ja. En dan houdt hij zich altijd zo bezig met het nieuws... en dit nee. soort serieuze problemen? Nee, eerlijk gezegd niet, want meestal speelt hij, speelt hij buiten. En is hij met, met sport en zo bezig. Maar de eurocrisis, dat, dat trok hem, daar was hij heel erg mee bezig. Maar het trok ook echt zorgen om. En, en nu wordt u helemaal plat gebeld vandaag. Ja, uh, BBC, Times, uh, Wereld Draait Door, uh, De Gelderlander, uh, Daily Telegraph van alles. En wat doet u daarmee? Uh, nou, we proberen het uh, aan Jurre te geven. Die probeert zijn verhaal uh, te vertellen. Ik merk al zelf dat hij al wat geoefend erin begint te worden. Ja. En, uh, maar hij is zelf uh, redelijk beduusd. Dus hij riep net al, ik wil weer buiten spelen. Hoeveel zakgeld krijgt hij? Uh, hij krijgt 1,50 euro per week. En, en nu die 100 euro, maar hij had er nog geen bestemming voor. Nee, nee hij krijgt een cadeaubond van een speelgoedwinkel. Dus daar zal hij wel games uh, voor kopen. Of iets van uh, Lego of zo, vermoed ik. De economie draaiende houden. Uitstekend. Uh, inderdaad, meteen uitgeven. Nou, meneer Hermans, uh, we laten u verder met rust. Uh, mooie dag nog, lekker buiten spelen. En ja. uh, wie weet, horen we u, u nog elders. Is goed, ja. hartelijk okay, dank. Dank u wel. Dag. dag. En kijken welke talkshow aan het langste eind trekt. Goed, dan de kunst via internet. De geboorte van Venus, de nachtwacht van Rembrandt. Deze schilderijen zijn met duizenden andere schilderijen... van heel dichtbij via Google te bekijken. Je kunt op de schilderijen inzoomen... en dan digitaal door de musea wandelen die meedoen. Martijn Pronk van het Amsterdamse Rijksmuseum... was bij de officiële presentatie van dit in Parijs. En correspondent Frank Renaud vroeg hem daar... waarom het Rijksmuseum meewerkt met Google. Nou, die vraag is heel simpel te beantwoorden. Wij deden al mee bij de eerste 17 musea vorig jaar, eh, tot genoegen. Eh, de doelstelling van het Google Art Project is om kunst te delen met zoveel mogelijk mensen. En het is ook de doelstelling van het Rijksmuseum om de collectie met zoveel mogelijk mensen te delen. Als museum van Nederland, maar ook voor de wereld. Is dit een ideale manier om eh, de collectie bij veel mensen toegankelijk te maken? Bent u niet bang dat mensen niet meer naar het museum komen? Minder door dit soort projecten? Nee, helemaal niet. Ik denk eerder het tegenovergestelde. Als je niet in de gelegenheid bent om het museum te bezoeken... dan is dit, hè, zoals gezegd, een hele goede manier. Misschien raak je daardoor geïnspireerd om, als je in de gelegenheid bent... wel het museum te bezoeken. Het zal zeker niet het tegenovergestelde zijn. U doet al een jaar mee. Kunt u zien of er een relatie is met bezoekcijfers aan het Rijksmuseum... en deelname aan dit project? Niet met werkelijke bezoekcijfers, wel natuurlijk met bezoekcijfers aan onze eigen website. Dat liet een enorme stijging zien na de start van het Google Art Project. Na verloop van tijd vlak dat weer wat af, maar dat zal nu opnieuw gaan gebeuren, verwacht ik. We staan nu voor het scherm. Uh, we zien hier de collectie van het Rijksmuseum die op Google Art Project te zien is. Hoeveel kunstwerken van het Rijksmuseum kunnen we zien op de site? Uh, een stuk of 25 op dit moment. Uit de Philipsvleugel, dus dat zijn hoogtepunten uit de Gouden Eeuw. Hoogtepunt voor u? Wat is er te zien op de site uit het Rijksmuseum? Het hoogtepunt is vanzelfsprekend de Nachtwacht. Uh, is al een groot schilderij, maar op Google Art Project nog groter. Larger than live. Fantastisch. U heeft nu de Nachtwacht aangeklikt op de site. En u bent nu verschrikkelijk aan het inzoomen. Op wat, als ik vragen mag? Op een uh, mannetje met een oogje en een petje dat je ziet achter de schutters waarvan wel gezegd wordt dat dat Rembrandt zelf is. En je kunt echt enorm inzoomen. Hè? We zien nu echt in detail bijna het oog. Ja. Wat op het echte schilderij minimaal is. Met dat lichtvlekje erin. Dit is groter. Kijk, je ziet precies de, de, de penseelstreken. Uh, Dit is groter dan in het echt. Dit kun je niet zien. In... We zien nu de details van het oog geschilderd. Inderdaad, ja. Met echt de penseelstreken ja. inderdaad. Dit kun je niet in het echt zien. Nou, dan moet je er met je neus bovenop gaan staan. En dat is in het museum niet mogelijk. Is dit vooral belangrijk dan voor kunstliefhebbers, zal ik maar zeggen. Echt die die, die dat soort details willen zien op dat soort microniveau? Ja, dat vermoed ik wel. Daar zijn er heel veel van natuurlijk. En u vindt het maar... zelf ook erg leuk? Ja, want dit heeft ook een hele hoge fun-factor natuurlijk. Het is hartstikke leuk om om te zoeken, om te ontdekken, om geïnspireerd te raken. Dat is ook wat het Rijksmuseum belangrijk vindt. Dat is ook wat wij graag willen, dat mensen met onze collectie doen. En daarom is Google Art Project ook belangrijk. Ja, dit is gewoon leuk. Laten we... <laughs> ja. Martijn Pronk was dat. Gewoon leuke Google Arts, officieel gepresenteerd in Parijs. Martijn Pronk van het Amsterdamse Rijksmuseum. Het begon met een cd'tje vol gevoelige informatie, nu uitgelopen op een diplomatieke crisis tussen Zwitserland en Duitsland. Op dat schijfje stonden gegevens van Duitse belastingontduikers die hun geld hadden gestald bij Zwitserse banken. En die gegevens werden aan Duitsland verkocht. Zwitsers zeggen dat het computerdisketten gestolen gegevens bevat en hebben nu een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de kopers. En dat zijn inspecteurs van de Duitse Belastingdienst. In Berlijn, correspondent Wouter Meijer. Wouter, hoe is in Duitsland gereageerd op dit arrestatiebevel? Ja, men is kwaad. Die inspecteurs, zegt men, die deden gewoon hun werk. Duitsland weet natuurlijk dat veel Duitsers hun geld in Zwitserland verstoppen... en wil daar belasting over hebben. De ambtenaren van de Belastingdienst uit Duitsland gaan dan op zoek. En het zou idioot zijn, zegt de Duitse overheid nu. Als zulke rechercheurs dan zelf als criminelen worden behandeld... ze spuren juist criminelen op. En dat ze een cd'tje hebben gekocht met met die illegaal verkregen informatie, wat wat hun betreft het doel heiligte middelen? Ja, want het doel is om mensen op te sporen. En daarmee neemt de, krijgt de Duitse overheid ook veel meer belasting terug. Hè? Van, er staan van honderden mensen aan gegevens op die cd's. Uh, en de, het bedrag wat ze dan betalen voor zo'n cd, dat is een symbolisch bedrag. Uh, dus dat is absoluut de moeite. Maar Zwitserland zegt natuurlijk, dat is precies andersom. Wij hebben een bankgeheim, dat is een belangrijke nationale kwestie in Zwitserland. Dus die Duitse ambtenaren die van informanten dvd's met gegevens van bankgeheimen kopen... dat is in feite diefstal, zegt Zwitserland. Of, of heling, misschien wel spionage. De Zwitsers die zeggen, we willen graag afspraken maken met andere landen, maar dan moet Duitsland zich ook wel aan afspraken houden, Dan houdt de samenwerking gewoon weer op. Ja, wel, want uh, wat kan dit überhaupt voor de onderlinge relatie betekenen? Nou, er wordt hard gewerkt al een tijd lang aan een verdrag. Het is bijna klaar eigenlijk om te ondertekenen over samenwerking. Dan zou Duitsland wel belasting krijgen van de Zwitsers... maar niet de gegevens. Dus dan heft Zwitserland in feite namens Duitsland die belasting... maakt het bedrag over. En dan blijven de privégegevens van de Duitsers... die daar hun spaargeld hebben staan, geheim. Dat is voor Duitsland heel belangrijk. Er staat naar schatting... niemand weet het natuurlijk precies... 130 tot 180 miljard euro aan Duits geld op Zwitserse rekeningen. Als je daar elk jaar een beetje belasting over krijgt... is dat meegenomen. Maar de relatie is natuurlijk nu flink verstoord te zijn tussen Duitse organisaties... die eisen dat bijvoorbeeld de directeuren van Zwitserse banken... als ze hier in Duitsland komen... ook een arrestatiebevel aan hun broek krijgen. Euh, zoals de Duitse rechercheurs dat in Zwitserland krijgen. En een van de grootste Zwitserse banken, Credit Suisse... heeft nu zijn personeel geadviseerd om voorlopig niet naar Duitsland te gaan. Zo, dus dat verdrag dat gaat voorlopig niet door. Nou ja, het komt in ieder geval in gevaar. Er zijn ook leden van het parlement die dreigen daar tegen te stemmen. Eh, mensen in, van de SPD en de Groenen dreigen daar in de Eerste Kamer tegen te zijn. En Dat zou een enorme tegenslag zijn voor de Duitse regering. Ten eerste krijgen ze dan voorlopig dat geld niet. En trouwens ook voor andere landen die proberen het met Zwitserland eens te worden. Want dat verdrag tussen Zwitserland en Duitsland is eigenlijk een soort voorbeeld... voor hoe je het met de Zwitsers zou kunnen regelen... om toch iets terug te krijgen van het geld dat jouw onderdanen in Zwitserland verstoppen. Er staat een hoop op het spel financieel. Wouter Meijer vanuit de Berlijn, dank wel.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 Minister Spies van Middellandse Zaken wil van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitleg over de te hoge stijging van de onroerende zaakbelasting. Die komt dit jaar uit op gemiddeld zo'n 4 Met de gemeente was afgesproken dat de stijging niet groter zou zijn dan 3,75 en James Murdoch stapt op als hoofd van de Britse omroep B-Sky B. Hij wil niet dat zijn omroep schade ondervindt... van zijn rol in het afluisterschandaal bij de sensatiekrant News of the World. In februari stapte hij al op als topman van News International... de Britse krantentak van het bedrijf van zijn vader, Rupert Murdoch. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Willemijn Hoebert. De dikste bewolking was vandaag opnieuw in het noorden van het land te vinden. En in Lauwershoog werd het nog geen 8 graden. Terwijl het in het zuiden, waar de zon scheen, ruim 16 graden werd. En het echt als lente aanvoelde. Maar die bewolking in het noorden kruipt heel langzaam zuidwaarts... en daarbij kan er af en toe ook wat regen vallen. En morgen gaan we in heel Nederland een overwegend bewolkte dag tegemoet... met soms wat lichte regen of motregen. En de wind trekt ook flink aan. Met name aan de noordkust, daar komt een vrij krachtige wind te staan. land is die matig, maar overal uit noordoostelijke richting. En donderdag wordt dan weer een dag met flink zonnige periode en ook droog. Daarna keert de wisselvalligheid terug en liggen de maxima, maxima met 10 graden... toch iets onder wat normaal is voor deze tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar 113 kilometer files. Duidelijk minder dan gebruikelijk op een dinsdagavond. Vrij weinig bijzonderheden. Wat langere files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Hoevelaak en de Eembrugge 6 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosvoort Knopendel 5 kilometer. Een aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Nadere informatie ontbreekt nog even. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Pernis staat 5 kilometer.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 In het Brabantse Rosmalen zijn op de zeker negen plekken invallen gedaan in een groot fraudeonderzoek. Er waren zo'n 200 agenten en controleurs op de been, sommige van hen nog steeds hebben wij begrepen. Imka van Dijk van de politie van Brabant Zuidoost, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben overigens na woordvoerder namens de bovenregionale recherche Zuid-Nederland op dit moment. Dus niet namens politie Brabant Zuidoost, maakt een klein verschilletje uit. En uh, er zijn ook zoekingen gedaan in Sertogenbosch, niet alleen in Rosmalen. Rosmalen en Sertogenbosch, prima. Ja. Zeg, ik hoorde u ook uh, kort vanochtend na negen uur, toen was het allemaal nog vaag waar dit nou precies om gaat. Kunt u inmiddels zeggen wat de dag tot nu toe heeft opgeleverd? Nou, wij hebben acht verdachten aangehouden. En het gaat om zeven mannen en één vrouw. Die zijn aangehouden in hun woningen in Rosmalen en in Satogenbos. En ze zijn aangehouden omdat ze verdacht worden van witwassen en van vastzetting geschriften. En het zijn mensen die allemaal tot een en dezelfde familie behoren. Ja, en op en wat die, voor manier zouden ze, zij zich daar schuldig aan hebben gemaakt? Nou, wij hebben signalen binnengekregen over verdachte geldtransacties. En uh, die hadden met name betrekking op de aanslag van Oorlog het Goed en dan met behulp van grote sommen contant geld. Nou, op basis van die signalen. Hebben we een strafrechtelijk onderzoek opgestart? Dus daar zijn we nu mee bezig. Ja, en er werd ook gezegd door buurtgenoten dat ze in, in grote auto's rondreden met, met sieraden. Bent u daar ook op aangeslagen? Nou, dat zijn natuurlijk wel uh, verdachte geldtransacties als je, uh, ja, zeg maar, ook in, in luxe, uh, luxe auto's hebt en, en grote woonhuizen. En dat moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met uh, wat je aan inkomen hebt en wat je. Aan geld binnenhaalt natuurlijk. Want dit was niet een familie met, met een enorm inkomen. Nee, we zijn dat, dat is een onderdeel van ons onderzoek. Ja, want of dat, we... dat in overeenstemming is, zeg maar, de inkomsten ja. en de uitgaven, zeg maar. Er, er wordt in de buurt gezegd, het gaat om een Zigeunerfamilie, Klopt dat? Nou, dat is uh, informatie, dat, daar zijn wij als politie altijd heel terughoudend in. En het gaat om privacy van mensen. Het gaat in ieder geval om mensen uit één en dezelfde familie. Ja, en deze actie zou ook verband houden met invallen en witwaspraktijken in, in, in Zweden. Heeft u daar bewijs voor kunnen vinden vandaag? Nou, we zijn uh, ook in Zweden, zijn wij op een aantal locaties, hebben we zoeken gedaan vandaag. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. En wij zijn uh, aan het bekijken in hoeverre dat uh, connecties heeft met uh, aanhoudingen hier in Nederland... En ook die drie mannen worden verdacht van witwassen. Nou, tot nu toe dus, uh, heeft het dit opgeleverd. En ik begreep dat, dat er nog uh, met het onderzoek vandaag wordt doorgegaan. Hè? Ja, we zijn nog steeds uh, op de locaties uh, aan het zoeken. Dus uh, de teams zijn nog steeds bezig om bewijsmateriaal uh, mee te nemen... zodat we de puzzelstukjes aan elkaar kunnen leggen... en we duidelijk krijgen wat daar nu precies uh, allemaal aan de hand is. De Imca van Dijk, hartelijk dank. Als ik het goed zeg van de bovenregionale recherche Zuid-Nederland, in dit geval. Heel nou, heb je helemaal goed. Nou, gelukkig. Oké, okay, bedankt. Dag. Graag gedaan, dag. We gaan het hebben over bloemkoolwijken. Dit zijn buurten waarin woningen rond woonerven staan. Tussen 1970 en 1980 zijn er in Nederland anderhalf miljoen van dit soort woningen gebouwd rondom die woonerven. En die zijn intussen dringend aan vernieuwing toe. Ze zijn niet meer van deze tijd, er is veel overlast, reden dus om ze aan te pakken. De stichting Experimenten Volkshuisvesting heeft in negen steden bekeken hoe de problemen zijn aangepakt. In de stedenwijk in Almere is dat heel goed gegaan. Nee, Jonas! Ik loop door een bloemkoolwijk. Anne Jo Visser van de SEF. Wat is een bloemkoolwijk? Een bloemkoolwijk is een wijk dat als je er van boven af kijkt, is er eigenlijk één hoofdingang, daar kom je door naar binnen... En dan zijn allemaal zijvertakkingen. En als je eenmaal in die zijtakken bent, in die zijstraatjes, dan kom, kom je er, uit... er nooit meer uit. Nee, je komt er nooit meer uit. Als je erin geblinddokt wordt en je doet je blinddoek weer af, dan denk je, waar ben ik? Want ze lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Maar het ziet er hier wel lekker fris uit. De stenen zijn rood, het lijkt wel een nieuwe muur hierop. Ja, euh, ze zijn met de woning aan de slag gegaan omdat ze qua energieverbruik slecht waren. Maar er waren ook sociale problemen achter de voorde. En dat hebben ze tegelijkertijd aangepakt. En eerst zagen die woningen er eigenlijk heel standaard jaren 80 uit. Met weinig smoel. Van die woonerven? Ja, van die wo met, met van die standaard woonerven. En nu zie je dat ze dus een Amsterdamse schoolarchitectuur euh, sausje hebben gekregen. En het ziet er weer fris uit. Ze wonen ontzettend veel Nederlanders in zo'n soort wijk. Ja, er wonen heel veel Nederlanders. Ik schat wel, zo'n ruim 3 miljoen mensen wonen in een woonervijk. Ja, er ligt nog een hoop zand. En stenen, het is wel een beetje een puinhoop. Als je op zo'n plein of zo'n verzamelplein komt, dan kan je zien dat er net gewerkt is. Ja, de, ge de gemeente is nog volop aan de slag. De woningen zijn al aangepakt door de corporatie, maar de binnenterreinen moeten nog worden aangepakt. De gemeente heeft die extra parkeerplaatsen bijvoorbeeld gemaakt. Omdat toen de woonherfwijken ontworpen werden in de jaren 70, toen hadden mensen nog niet zoveel auto's. Er waren speciale parkeervakken in die tijd ontworpen voor de auto's. Ja, en dan kon je lekker ongezien inbreken. Daar kon je ongezien inbreken. Ook een van die problemen is dat de overlast en onveiligheid toenam. Dat zagen we ook in de statistieken. En vandaar dat er negen buurten en wijken in Nederland zijn geweest... waar we ook echt aan de slag zijn gegaan. Gemeentes aan de slag gaan, corporaties, maar ook soms bewoners. De basisschool... We treffen iemand op het plein die uh, hier vroeger gewoond heeft. Is het beter geworden? Het is stukken beter geworden, ja. Want wat was er allemaal mis? Nou ja, de, de, de gevels, alles viel een beetje uit elkaar. Hout rot. Uh, ja, het was gewoon een smerige wijk. En het stond ook niet heel erg goed, uh, goed aangeschreven. En uh, ja, je merkt gewoon nu door de nieuwe gevels alles erop en eraan. Het ziet er gewoon veel beter uit. Een mooi plaatje voor Almere. Dat is mm -mm. het één wat zeker is. Ja. En al die rommel die er nog ligt, stoort dat dan niet? Nee, ook niet. Af en toe moet je wel met je auto uitkijken hoe je rijdt. Want uh, de stallages, zeg maar die zijn wel krap gezet. Moet het is je wel... allemaal krap. Dus ja, je, aan, maar... <laughs> nee, maar je moet wel uitkijken met je spiegeltjes. Dus je moet rustig rijden, dat wel, maar uh, het is wel te doen. Ja, hoor. Ja. Nou, hier wordt nog volop gewerkt. Alles staat nog in de stijgers. Ik las dat het alleen al voor deze wijk 50 miljoen kostte. Stel je voor dat je dat in al die bloemkolwijken voor al die mensen waar we het net over hadden, 3 miljoen mensen, moet gaan doen. Nee, dat lukt niet en dat is gelukkig ook niet nodig. Want bloemkolwijken zijn gemiddeld genomen niet echt de probleemwijken van de toekomst. We zeggen altijd maar, ze hebben wat poker nodig om weer te kunnen bloeien. Voor de meeste uh, bloemkoolwijken in Nederland zal het goed komen. U woont hier 26 ja. jaar. En wat vindt u ervan, zoals het geworden is? Ja, keurig. Wat was er aan de hand? Nou, de wijk, het zag er niet uit. Niet goed geïsoleerd. Ze hadden geen dubbele beglazing. Schimmelplekken, zoals ik had op mijn hoekwoning. En daar zag je echt veel als van schimmel. Nou ja, heel hoge stookkosten natuurlijk. Doordat het niet goed geïsoleerd is. En nog niet lekker warm. Nee, en nog niet lekker warm. Nee, klopt. Hier is het lekker fris. Ja, absoluut hoor. En als ze nou nog de bestraling gaan ze doen. En ze gaan nog de hofjes aanpakken. Nou, dan is het gewoon een compleet nieuwe wijk. Ja, dus iedereen die ook weer een tijd hier niet geweest is. zegt: nou, in het begin zitten ze te kijken. dat zit ik wel goed. Hadden ze veel eerder moeten doen. Maar ja, dat is mijn persoonlijk. Opgetekend in de wijk in Almere van door Trudy van Rijswijk. Dan gaan we naar Italië. Er zijn invallen gedaan bij Lega Noord. Dat is de partij van Umberto Bossi. Voormalig coalitiegenoot natuurlijk van Silvio Berlusconi. De partij wordt onder meer verdacht van bedrog en illegale partijfinanciering. Bas Mesters in Rome, Bas, uh, vertel, wat is, uh, wat is er aan de hand? Ja, je moet je voorstellen, politie invallen in het hoofdkantoor van de partij... die toch verkort meeregeerde en die de vicepremier leverde. Ook de aanleiding is heel curieus, want enkele maanden geleden... bleek dat de Lega Nord, die altijd heel discriminerend over buitenlanders spreekt... miljoenen had geïnvesteerd in het Afrikaanse land Tanzania dat was verdacht, dat leidde tot protesten in de partij... en justitie is uh, toen gaan onderzoeken. En dat heeft nu dus uh, geresulteerd in een uh, aanklacht tegen de penningmeester van de Lega Nord... en tot die, aanval, tot die inval in het partijkantoor. De penningmeester zou geld uit de verkiezingskas hebben gehaald... om het te geven aan familieleden van partijleider Umberto Bossi. En ook zou de partij er al jarenlang een schimmige boekhouding op nahouden. het in geschriften wordt vermoed... En er zouden financiële contacten zijn met de Drangata, de maffia uit Calabria... die ook heel actief is in Noord-Italië... en die via politici grote aanbestedingen voor publieke werken probeert te bemachtigen voor haar bedrijven. Ja, dat is duidelijk een gevalletje van volg het geld, kijk waar je uitkomt. Want de centrale vraag, Bas, is natuurlijk... zou Bossi daar zelf van op de hoogte zijn geweest? Tja, Bossi is op dit moment in het hoofdkantoor waar die inval is geweest. Hij heeft nog niet gereageerd. Maar ja... Als het waar is dat er geld op de rekeningen van zijn familieleden is gestort... lijkt het me wel dat hij het heeft geweten. En de minister van Binnenlandse Zaken, Roberto Maroni, een belangrijke partijman, eigenlijk een soort van rivaal van Bossi, die heeft wel al gereageerd. Hij vindt dat de penningmeester moet opstappen... dat de partij afstand van hem moet nemen... en dat moet worden aangetoond dat er niks aan de hand is. Een jaar geleden riep hij nog als harst van de daken, dat de Lega Nord niets met de maffia te maken heeft. En toen klaagde al de Italiaanse schrijver Roberto Saviano... je weet wel, die schrijver van het boek ja. Gomorra, de Lega, aan. Uh, dat deed hij toen publiekelijk op tv... en toen heeft de Lega geprobeerd om die Saviano werkelijk te isoleren... en enorm aan te vallen. Maar goed, nu valt het gordijn. Maar nu hij... uh, wordt er meer duidelijk. En je krijgt wel een beetje het idee, nu durven ze wel... nu ze niet meer uh, de, de partner van Berlusconi zijn en Berlusconi weg is... Ja, justitie in Italië um, durft altijd wel. Kijk maar hoe ze Berlusconi aanpakken. Maar um, je kunt tegelijkertijd ook zeggen dat justitie soms uh, heel slim... of uh, verdacht slim met haar timing is. Nu zijn er bijvoorbeeld binnenkort uh, regionale verkiezingen... en gemeenteraadsverkiezingen in het noorden... waar Berlusconi en Bossi, um, die gebroken hebben... apart uh, proberen om burgemeesters te verzamelen in de verschillende steden... Maar goed, dat wordt nu wel even uh, enorm bemoeilijkt op deze manier. En dat is, uh, dat is het pijnlijke van deze hele situatie. Juist nu een link leggen tussen de Lega Nord en de maffia... terwijl die partij bedoeld is, opgericht is... om het luie en potverterende zuiden te bestrijden... ja, dat kan de Lega wel eens heel veel stemmen gaan kosten. Ja, zowel een juridisch als een politiek staartje dus nog aan dit verhaal. Bas Messers, dank vanuit Rome. Straks gaan we beluisteren of in Amsterdam een nieuwe poptempel... de eerste testen heeft doorstaan. Eerst gaan we Jolanda van der Velden beluisteren met de files. Niet veel bijzonderheden nog steeds. 111 kilometer file in totaal. Wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. De A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 5. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij de afrit Berk onder Houdreis ook 5 kilometer. En als laatste de A27 Utrecht Breda... tussen Noordloos en de afrit Avelingen 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Bij een schietpartij gisteren op een christelijke universiteit in Oakland, Californië... zijn zeven mensen doodgeschoten. Een 43-jarige oud-student werd direct na de schietpartij gearresteerd. Hij is gisteravond verhoord. Correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, weten we al wat hij tijdens die verhoor heeft gezegd? Uh, ja, hij is vrij gedetailleerd volgens de politie, heeft hij uh, alles opgebiecht. Um, rond 10.30 uur 30 lokale tijd is hij het gebouw van de universiteit binnengelopen. Hij heeft toen een secretaresse meegesleurd en naar een klaslokaal gelopen... op zoek naar een administratief medewerker. En toen hij die niet aantrof in de klas, heeft hij alle aanwezigen... inclusief dus die secretaresse, op een rij gezet en één voor één neergeschoten... En uh, vervolgens is het lokaal uitgelopen om zijn wapens weer te, uh, weer te herladen en is hij verder rond gaan schieten. En veel studenten hebben ja, zich het leven nog weten te redden door weg te duiken, zich te verstoppen, klaslokalen op slot te doen. En uh, ja, het was een hele koelbloedige operatie, al dus de politie. Ja, je beschrijft dat hij op zoek ging naar een administratief medewerker. Schuilt daar het motief in? Ja, waarschijnlijk wel. Uh, um, hij heeft gezegd dat hij boos is. Hij was een aantal maanden geleden was hij dus nog student. Uh, um, verpleegkunde, 43 jaar, dat kan daar. Als je um, op latere leeftijd toch nog naar school wil gaan... en je betaalt ervoor, dan kun je dat op uh, privéscholen makkelijk doen. Um, um, hij was om een of andere reden geschorst. Waarom hij geschorst is, dat is nog niet helemaal duidelijk. En um, uh, daar was hij boos op. Hij heeft ook gezegd dat hij pest werd, dat hij gepest werd om het feit dat hij niet goed Engels sprak. Een hoop frustraties, maar wat nou de precieze aanleiding is geweest dat hij is zo is doorgeslagen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, bij soortgelijke schietpartijen in de Verenigde Staten gebeurt dan vaak dat de dader zichzelf vervolgens van zijn of haar leven berooft. Dat is hier niet gebeurd, hij zal worden vervolgd. Wat voor straf hangt hem boven het hoofd? Um, ja, zal um, binnenkort wel snel moeten voorkomen. En uh, volgens de laatste berichten zou het kunnen zijn als hij inderdaad schuldig wordt bevonden voor uh, deze zeven uh, slachtoffers en zou, die, zou hem wel eens een doodstraf boven het hoofd kunnen hangen. Ja, hoe hebben mensen gereageerd met name op universiteiten in Californië? Ja, geschokt. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat uh, er in, in iemand een gek zeg maar, op campus op scholen is, is gaan rondschieten. Um, uh, Virginia Tech is een, een voorbeeld dat ik me kan herinneren, 2007, 33 doden. En, en de schrik zit er nog steeds goed in in dit land. Uh, bij eerdere incidenten hoeft er maar één iemand met een mogelijke wapen over campus rond te lopen. Wat meteen aanleiding is voor groot alarm. En uh, ja, dit is natuurlijk ook weer een, uh, een, een aanleiding om, om, om mensen uh, ja, toch er toch erg bewust van te zijn. Dat het toch uh, erg gevaarlijk kan zijn, vooral mensen met, uh, met wapens. Jacqueline Ekman, dankjewel. De Ziggo Dome in Amsterdam moet de nieuwe poptempel van Nederland worden. Het gebouw is speciaal ontworpen voor concerten van artiesten als Madonna, George Michael, Marco Borsato. En die noemen we niet zomaar, want zij staan dit jaar daar nog op het podium. Hoewel die eerste concerten pas over drie maanden zijn, mocht de pers vandaag alvast binnenkijken. En toevallig was er ook een speciaal concert voor de bouwvakkers van dienst. Dat zag verslaggever Martijn van de Zanden. Er wordt nog enorm hard gewerkt hier in de Ziggo Dome. Op de plek waar straks duizenden mensen moeten staan, liggen enorm veel bouwmaterialen. En daar mogen we ook niet zomaar naar binnen. We moeten wel even wat veiligheidsmaatregelen nemen. Je hebt momenteel of plastic laarzen aan met een stalen neus. En je krijgt een helm op om te zorgen dat er geen gevaarlijke dingen op je hoofd komen. Oh, ik heb wel een knippertje in de kop. Domin, DJ van 3FM, hoe vaak ga jij eigenlijk naar nou concerten? En zoveel mogelijk. wat is zoveel mogelijk? Ja, twee tot drie keer per maand wel minimaal. Wat verwacht je van deze zaal? Ja, wel veel, omdat dit een zaal is waar Nederland heel lang naar uitkijkt. Een zaal die nou ja, te vergelijken is met een Arena en Ahoy, maar dan waarschijnlijk qua akoestiek beter dan die zalen. Want dat is niet altijd optimaal? Nee, zeker niet. Dit is gebouwd voor muziek en die andere zalen zijn natuurlijk ook inzetbaar voor heel veel andere evenementen. Dus ik verwacht hier echt heel veel van. Dit is de hoofdingang. Domin nu uh, in de Ziggo Dome, wat, uh, wat is je eerste indruk? Ja, het, het voelt bijna intiem, het voelt bijna gezellig, het voelt bijna knus. En... Ja, er kunnen 16.000 mensen in, dus dat is ook best veel. Ja, dus het is ook gek dat ik het zeg, maar je, het, het, het, je ziet wel meteen dat het, het is een beetje een, een, een grote broer van, van de HMH's, als ik het zo voel, wat, wat hiernaast staat. Het, het ziet eruit alsof het gebouwd is voor muziek, en alsof er echt, nou, ik weet het wel zeker, dat er is nagedacht over de akoestiek en hoe je klank hier in zo'n grote uh, zaal het beste tot zijn recht kunt laten komen. Ja. Dat kun je wel zeggen, geloof ik, hè, dat er over nagedacht is. Kun je een paar dingen noemen die hier voor het geluid heel goed zijn? Nou, er zijn uh, stukken tussen de tribunes opengelaten... zodat het geluid er doorheen kan en het geluid niet terug wordt gekaatst. Je kan ook zien hier aan de veiligheidsrekken dat daar gaatjes doorheen zitten... dat het geluid er doorheen kan en niet terug wordt gekaatst naar het uh, podium. Om de bouwvakkers te bedanken is er vandaag ook nog iets speciaals. Bluff geeft namelijk een concert hier. En terwijl Bluff nog even verder optreedt... kijk ik met Domin vanaf de bovenste ring, de tweede ring, even de zaal in. Ja, hier gaat het wel echt gebeuren. Ik denk, eh, als we ook praten, zo, dat je nu al heel goed kunt horen wat de akoestiek doet, maar ook wat het zicht doet. We staan echt heel hoog nu. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk geen idee hoe een podium dan eruit ziet en hoe een poppetje dan daadwerkelijk hier is. Maar volgens mij kun je het allemaal nog prima zien op deze rang. En ook de heren van Bluff zijn dol enthousiast. Het voelt gek. Als je hier binnenstapt dan krijg je ook ja, het, het, het, het, het een beetje al een gevoel van hoe gaat dat dan uh, straks zijn als er mensen zijn. Het klinkt trouwens nu al ja. bijzonder droog. Dat is eigenlijk heel bijzonder voor zo'n hele grote zaal. Zeg je inderdaad, dit is een plek waar Bluff bijvoorbeeld één keer per jaar op moet treden of dat, dat niet? Nou, Kijk, dat, dat weten we niet. We gaan het eerste concert geven 3 november. En, uh, en we gaan kijken hoe dat voelt en hoe de, ja, hoe de mensen dat gaan beleven. En als dat bevalt, ja, dan hoop ik dat we dat vaker gaan doen. Maar dat kun je, kun je eigenlijk nog niet zeggen. Ziggo Doom in Amsterdam. Over drie maanden Dan gaat het dus open voor de eerste officiële concerten. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De segregatie in Amsterdam zet door. Autochtonen en allochtonen gaan steeds vaker gescheiden van elkaar wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente waar het parool over schrijft. Vooral Marokkanen hebben de neiging elkaar op te zoeken. Volgens het onderzoeksrapport kan dat ertoe leiden... dat de autochtonen en allochtonen elkaars buurten mijden. Maar dat hoeft niet erg te zijn, dat zegt onderzoeker Jeroen Slot. Zolang de gemeente Amsterdam maar nieuwe ontmoetingsplekken bouwt... zodat de Amsterdammers niet van elkaar vervreemden. Een behoorlijke uitgeleider van Partij van de Arbeid-Kamerlid John Leerdam... in de ochtendshow van 3FM, DJ Giel Belen. Een verslaggever vraagt Leerdam wat hij vindt... van de vervoegde vrijlating van terreurverdachte Jaël Bla. U zult vast denken wie. En inderdaad, het is een verzonnen naam. En ja, blabla bla, bestaat niet. Maar leer dan, doet net of hij zich uitgebreid in de zaak heeft verdiept.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 Peter R. de Vries die noemt het een mooi inkijkje in de politiek. En journalist Mark van der Linden denkt dat Leerdam heeft geblunderd omdat hij te graag wil. We blijven even bij de Partij van de Arbeid, want een groep betrokken PvdA en CDA-leden willen graag dat de traditionele kemphanen, CDA en PvdA, in de toekomst weer gaan samenwerken. Volgens NRC Handelsblad praten ze met elkaar in het zogeheten Vredenburgberaad. Ze willen elkaar begrijpen in plaats van bestrijden. Twintig CDA's en PvdA's treffen elkaar elke zes weken in een zaaltje in het Utrechtse Theatercomplex Vredenburg. Het zijn wethouders, vier oud-kandidaatvoorzitters van het CDA en een ex staatssecretaris van de PvdA. Zeker geen landelijk bekende kopstukken, wel actieve leden... met een flinke achterban en organisatorische macht binnen de partij. Daarnaast heeft NRC Handelsblad een interview met CDA-corrivé... Piet de Jong in NRC... De premier hij ligt wakker van de mogelijke bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Hij zegt, ik kan er echt wakker van liggen als ik dit hoor. Razend word ik ervan dat zo'n rijk land geld afroomt van die stakkers met hun bittere armoe. Dan word ik dus kwaad. Het is een schande om, daar mee, om daaraan mee te werken. Ik wil niet behoren tot een club die hiervoor verantwoordelijk is, dus dan stap ik eruit. Ik zou me schamen om lid van deze partij te zijn, maar die knoop heeft hij nog niet doorgehakt. Bij de opening van de Floriade lopen modestudenten uit Arnhem erbij als asperges. Dat gebeurt ter ere van het nieuwe aspergeseizoen. Volgens Omroep Gelderland hebben jonge ontwerpers van het ROC in Arnhem 14 jurken gemaakt die allemaal iets te maken hebben met de groente. Zo zijn de kleuren kop, stengel en wortels herkenbaar in de aspergejurken. Ook dragen de modellen laarzen als een ode aan aspergestekers. Tot grote ongenoegen trouwens van de modellen. Ik vind het echt verschrikkelijk lopen, want ik loop altijd op hele hoge hakken. En die laarzen, ja, het is gewoon zo, ze zijn heel, ze, ja, ze zijn gewoon heel lomp. Donderdag dus te zien bij de opening van de Floriade. Een journalistiek monument legt de pen neer... schrijft hoofdredacteur Peter van der Meers van NSC Handelsblad op zijn webblog. Hij heeft het over de 94-jarige columnist Jérôme Heldring. Hij stopt met zijn wekelijkse column in de krant. Heldring schrijft van der Meers dat hem alle inspiratie tot schrijven ontbreekt. Dat heeft te, te maken met zijn gezondheid. Hij schrijft... Aangezien ik niet in herhaling van uitgekoude thema's wil vervallen... lijkt het me beter een einde te maken aan mijn rubriek, schrijft hij... Heldering begon zijn carrière bij NRC Handelsblad 67 jaar geleden. Was een paar jaar hoofdredacteur en zijn column schreef hij sinds 1960. Donderdag, dan verschijnt zijn laatste in de krant. En in al die jaren heb ik nooit het idee gehad dat hij over uitgekoude thema's schrijft. Wat een verlies. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen, dan zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hoort u eh, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken over het debat in Suriname over de amnestiewet. We zijn in Gizelande. De burgemeester van Giezelanden is de strijd aangegaan met minister Leers. Met wie ze vandaag een prettig gesprek had, zei ze. En dan gaat het over het wel of niet uitzetten van een Afghaanse inwoner van haar gemeente, de gemeente Gizelande. En met Annie Houtkamp gaan we natuurlijk even vooruitblikken op de wedstrijd vanavond. De Barcelona tegen AC Milan, de return in de kwartfinales van de Champions League. We hebben ook contact met de kankerbestrijding, KWF. Aangezien het aantal, huidkanker, het aantal gevallen huidkanker... ongelooflijk veel sneller stijgt dan wij tot nu toe dachten. Genoeg reden om te blijven luisteren. Wie nog meer nieuws wil, ga naar onze site nlwest.nl. Tot zo.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 Eerstwekamp.nl. Dit is Radio 1.